Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Hongkong zijn meer dan 200 mensen gearresteerd... bij een betoging tegen het stadsbestuur en de hoge huizenprijzen. Volgens de organisatie waren er meer dan 200.000 demonstranten. De politie houdt het op ruim 50.000. Agenten gebruikten de wapenstok en pepperspray... om de menigte uiteen te drijven. De president van het Hof in Amsterdam vindt dat raadsheer Schalke niet open kritiek had moeten leveren op de rechters in de zaak Wilders... Rechters moeten niet rollenbollend over straat gaan, zegt president Verheij. In een interview met NRC zegt Schalke dat hij door de rechtbank in de zaak Wilder schandalig is behandeld. Schalke werd tijdens die zaak urenlang verhoord. Hij voelt zich opgeofferd aan de honger van de publieke opinie, zoals hij het noemt. De Syrische president Assad heeft de gouverneur van de stad Hama ontslagen. Hama was gisteren toneel van de grootste demonstratie tegen het Assad-bewind... sinds het begin van de opstand in maart. De schattingen over de deelnemers lopen een van de enkele tienduizenden tot 300.000. Het ontslag van de gouverneur werd bekendgemaakt op de staatstelevisie. Een toelichting werd niet gegeven, maar vermoedelijk vindt Assad... dat de gouverneur hard had moeten ingrijpen. Organisatoren van het protest vrezen dat de oppositie nu alsnog hard zal worden aangepakt. Vorige maand kwamen in Hama bij acties van het leger en veiligheidsdiensten tientallen mensen om het leven. De Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de finale van de Champions Trophy. De vrouwen wonnen in Amstelveen het laatste duel in de winnaarsgroep met 2-0 van Zuid-Korea. Omdat Argentinië tegen Nieuw-Zeeland niet verder kwam dan 3-2, is Zuid-Korea ook morgen de, te de tegenstander van Nederland in de finale. Dan het weer, vooral in het oosten veel bewolking. In het zuiden en westen is het zonnig. Het is maximaal 19 graden. Morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... staat een file tussen Maarse en Knopend Oude Rijn van 7 kilometer. Dit komt door wegwerkzaamheden. Wilt u richting Utrecht rijden op de A2... dan kunt u beter omrijden via Hilversum, de A1 en de A27... Op de A6 Muiden richting Lelystad. Ongeluk gebeurt tussen Almere Stad en knopend Almere, Daardoor drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat uh, na een uh, auto met pech... tussen Delft-Zuid en Afrit Berkel en Roderijs vijf kilometer. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn.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 Vriend en vijand houden hem in de gaten. Minister Gert Leers van asiel en Immigratie. In ZOZ praat hij over zijn dilemma's. Hoe kun je goed doen voor vreemdelingen en toch begrip hebben voor wilders? Vanmiddag in ZOZ om tien voor half drie bij de VPRO op Nederland 2. Bent u trombosepatiënt en wilt u direct en zonder wachtlijst met trombose zelfzorg beginnen? De Nationale Trombosedienst wordt door haar gebruikers gewaardeerd met een negen. Ga naar trombosezelfzorg.nl Met Viola de Graaf. Het tweede uur van Radio Tour de France. De renners gaan van de Passage du Gouin naar Mont Daluet over 191 kilometer. En Gio Lippens, hoeveel kilometers moeten ze nog? Ah, ze moeten nog wel eentje, 105,8 kilometer om precies te zijn. En de kopgroep rijdt nu op dit moment door de tussensprint. En die tussensprint die gaat wel interessant worden straks. Want voor het eerst dit jaar hebben we meer dan drie renners die punten kunnen pakken en seconden kunnen pakken in de tussensprint. De eerste 15 krijgen punten betekent dat daarachter in het peloton de sprinters zich op kop van het peloton gaan nestelen om hier die tussensprint af te werken. De drie koplopers hebben bijna vier minuten voorsprong. Gaan we naar Theo Plachard, want die is bij het honkballen in Rotterdam. Nederland speelt tegen Curaçao. Wat is de laatste tussenstand, Theo? Nederland speelt ook een beetje met Curaçao. Verdubbelt de voorsprong. Het is inmiddels 4-0 in de derde slagbeurt. Bijzonder zwakke pitching op dit moment aan de kant van Curaçao. En dan profiteert Nederland goed van in die derde slagbeurt. Ook nog mogelijkheden om die score verder op te hogen dan de 4-0... die op dit moment op het bord staat. Good. Oh, hey. Okay. Zat, met The Edge of Heaven. Goedemiddag. We gaan uh, kijken naar... We gaan kijken. Ja, dat heb ik. <laughs> ik wist dat ik die fout zou gaan maken. We gaan kijken naar... We gaan vooral luisteren naar GioLib en Gio. <laughs> ja, want uh, we gaan... <laughs> Wij kijken naar de tussensprint. Wat die wordt toch wel heel erg interessant door. Ik zei het al, er zijn veel punten te winnen. Geen seconden, want voor de bonificatie seconden tellen de tussensprints hier al een tijdje niet meer mee. En er zijn veel punten te verdienen. En ik zie Tyler Ferrar daar tussensprintje winnen voor Grijpel. Dan Ventoso dan Galemzianov. Dan hebben we daar Tom Bone ook nog bij zitten. En Mark Cavendish ja, die valt toch wel een beetje tegen. Die begon na aardig aan de sprint, maar die valt terug. We wachten natuurlijk, zoals ze dat hier altijd zeggen. ...op het verdict van de jury. Want uh, die komt dan uiteindelijk met uh, de definitieve uitslag. Ik zie er ook nog een van de sprinters van uh, Vacan Soleil bij zitten. Dat zou Borut Bozic wel eens kunnen zijn die daar dan ook nog mee sprint. Want uh, dit gaat heel belangrijk worden in deze Tour de France. Die strijd om die punten. Want uh, omdat we vroeger maar uh, drie uh, punten eigenlijk te verdelen hadden... ...zes, uh, drie en uh, twee punten voor uh, de tussensprintjes... ...was het eigenlijk nooit zo interessant uh, voor de grote mannen in uh, de groene. De trui om mee te sprinten. Want zij zaten meestal wel in een peloton ver achter een kopgroepje. Ja, en als er dan drie man in die kopgroep zaten, dan waren de punten al weg. Die punten, de eerste drie, die zijn natuurlijk al weg. Jeremy Roy won het sprintje van de kopgroep. 20 punten krijgt hij. Dan lieve Westra, 17 punten. En die Perik Kimeneur op de derde plaats met 15 punten. En dan krijgen we hier de bevestiging. Inderdaad, zoals ik het net al zei: Ferrar pakt de vierde plek in die tussensprint. Hij pakt 13 punten. Dan komen we bij de echte sprinters. Dan is het Grijpel, dan Ventoso en dan Galim Zianov. Dat is die uh, rus uit de Katsusha-ploeg die toch wel heel erg interessant gaat worden, want uh, die gaat zeker meesprinten als het op echte massasprints aankomt. Het is een verrijking voor de Tour, want het peloton heeft onderweg ook iets meer te doen op deze manier dan alleen maar het achtervolgen van de kopgroep. Het wordt allemaal een stuk spannender. Bozic wordt uh, achtste inderdaad en Tom Bonen wordt negende. Angoul van tiende. Kevin is pas elfde voor Petaki, maar Kevin is hij houdt misschien het droog voor een latere massasprint in deze Tour de France. Hij houdt zich dus voorlopig rustig. Begon iets te vroeg aan de sprint. Peloton nu weer in alle rust. En nu gaan ze georganiseerd achtervolgen op die kopgroep. Want we moeten straks natuurlijk een zinderende finale krijgen met nog 100 kilometer te rijden. We gaan het hebben over tennis. Want Maria Sharapova en Petra Kvitova staan in de finale van Wimbledon. En Mark Brasser uh, kijkt naar die wedstrijd. Uh, is, uh, is Maria Sharapova de grote favoriet Mark Brasser? Nou, ze is wel favoriet, ja. Of het de grote favoriet is. Ik, ik denk dat het een heel close wedstrijd zal worden... waarin, waarin de service heel erg belangrijk gaat worden. We hebben de afgelopen twee weken gezien dat Sharapova... niet alleen de afgelopen twee weken, maar ook al op Roland Garros... dat ja, Sharapova toch problemen heeft met haar service. Die service is niet steady. Het is allemaal terug te voeren op de, de, de schouderblessure die ze had... de schouderoperatie die ze heeft ondergaan. Daarna is de service eigenlijk nooit meer zo goed geweest als ze daarvoor. Kvitova is een, is een lefty, linkshandige speelster... die uitstekend kan serveren... Ja, en dat kan wel eens het, het, de doorslaggevende factor worden vanmiddag in, in, in deze finale. Wat ook nog meespeelt is dat Sharapova natuurlijk meer ervaring heeft. Heeft dit toernooi al een keer gewonnen in 2004 of is dat? Ze heeft de US Open een keer gewonnen, de Australian Open een keer gewonnen. Ja, en voor de 21-jarige Tsjechische Petra Kvitova is dit de eerste keer... dat ze in de finale van een Grand Slam toernooi staat. En dan meteen maar de finale van Wimbledon. Het toernooi ja, wat je natuurlijk wil winnen. Dus de vraag is hoe komt Kvitova door die eerste paar games door? Kan ze aanhaken bij Sharapova? Kan ze mee. We hebben Sharapova gezien dat ze af en toe een stroeve start heeft. Het is voor Kvitova te hopen dat ze daarvan kan profiteren. Dat ze, dat ze in de wedstrijd kan komen. Dat ze een paar games kan pakken van, van Sharapova. Dat ze Sharapova onder druk kan zetten. Maar ja, dan is Sharapova kwetsbaar. En dus vooral op de servers. Hoe kwetsbaar Sharapova is op die servers, Dat bleek wel uit de TOS. Sharapova won de TOS. En die zei tegen Kvitova. Nou weet je wat, begin jij maar met serveren. Ja, dat is toch wel een, een teken. De Russin, ja, die zal zichzelf even een game willen gunnen. Om even warm te worden. Om even in de wedstrijd te komen. De wat los te maken voordat ze echt gaat serveren. Goed, Kvitova begint dus met serveren. De partij is een paar punten onderweg. Het is 30-15 in het voordeel van Sharapova. Om op je vraag terug te komen, Dionne, dus niet de grote favorieten... maar wel de favoriete. Veel verhalen uit de Tour de France worden elke dag verteld door onze NOS-équipe. Maar heel veel verhalen komen nooit aan het licht. Tot nu toe dan. Radio Tour de France komt deze editie van de Ronde van Frankrijk... elke dag met een sterk verhaal uit de belangrijkste wielerronde. La chronique du tour. La chronique du tour. Oud-premier en tourfreak Dries van Acht... en het verhaal van de dienstauto. Mijn chauffeur zal mee per dienstauto brengen naar dat beroemde skioord oor Alpe en Daar zou dan een rustdag zijn en dan zou je een uitvoerig met die renners kunnen reden, kavelen heerlijk allemaal heerlijk. Wij konden pas laat uit Den Haag weg, want anders dan menigeen is blijven denken ik werk te verrekt hard. En dus werd het tijdens de reis al gauw donker. Tot Genève ga je dan over autosnelwegen. En dat ging allemaal goed, maar even buiten Genève, even aanleggen bij een eenvoudig etablissement om een hap en een slok te halen. Die slok werd een, een glas of wat huiswijn, rood en blijkbaar nog jong, want een beetje bitter en de, en de, en de chauffeur ging ontruit. Ja, dat was een pijnlijke zaak. Het is echt gebeurd. Want wijn, dat had die brave borst van een chauffeur nog nooit van zijn leven gedronken. Er de, de was niks aan te doen. De man was zo misselijk van zijn ongebruikelijke consumptie. We legden hem achterin in de auto. En de minister-president achter het stuur. <lacht> het is allemaal echt gebeurd. Er is nog een andere verhaal uit 1954. Voor oh, de ja. allereerste toerstart in Amsterdam. Ja. Het studentje Dries van Acht was daarbij. Ik was daarbij... Maar al, al om niks te missen bij de start de volgende morgen bij het oude, in het oude Olympisch stadion. Ik had een slaapzak meegebracht en, en lag, lag om nu een, een uur of negen s'avonds al horizontaal. Want in die buurt was ook niks, geen ene kroeg te vinden. Was niks te beleven. Dus eh, ik ben daar maar gaan, gaan liggen in een poging te maffen. Een poging die totaal is mislukt trouwens. Maar ik heb ze wel de volgende morgen zien passeren. Alle groten van toen. Dat was een bijdrage van Jeroen Wielaert. Mevrouw Edith Schippers, um, kent u de verhalen van Dries van Acht en de Tour? Nee, maar ik vond ze wel <laughs> mooi eigenlijk. Want het is algemeen bekend hè, dat hij uh, enorm verzot was op de Tour. Hoe, hoe, hoe is dat nu eigenlijk in, uh, in de Tweede Kamer? Kent u mensen die... Nou ja, Joop Atsma is natuurlijk uh, onze wielerkoning mm -hmm. van het kabinet. <laughs> dus, uh, dus, en hij organiseert ook wel van alles... Uh, maar verder zou ik het eigenlijk niet weten... of er veel mensen zelf op de fiets zitten of, uh... of de tour van nabij willen volgen. Oeri nou, Roosentaal is ook een enorme wielrenfan. heeft dat vroeger ook heel veel en heel fanatiek gedaan, ja. weet ik. Maar ik zit even te nee. denken verder, uh, de minister-president, die, uh, die heb ik er nooit over, uh, over zijn wielerervaringen gehoord eerlijk nee. gezegd. Nee. Uh, ook geen belangstelling voor de Tour, oh, dat waarschijnlijk wel dat kunnen. wel. Nee, nee, dat is wat anders, ja. maar ik zat echt te denken wie het zelf ja, ja, ja. gedaan hebben. He, Joop Atsma en ja. Uri zijn echte zelffietsers. Ja. En, en, maar als we dan even kijken naar wie, wie blijven er thuis voor de Tour de France... Nou ja, ik zou heel eerlijk zeggen, en dat klinkt misschien een beetje raar... maar ik weet niet zo heel veel van mijn collega's waar ze voor thuis blijven. Het gaat alleen over zaken, ja, natuurlijk. Ja, over het algemeen wel. Ja. Dus, dus uh, ik weet toevallig dat deze mannen zelf fietsen... maar ik weet niet uh, hun hobby's en hun vakanties en zo. Hey, jammer. Nee, ja, jammer. Dat zou ik heel graag willen <laughs> weten. Zou u zelf er wel eens bij willen zijn. Want u hebt natuurlijk ook gehoord dat het een enorm circus is. Een enorm evenement. Is dat iets waar u wel eens aan denkt? Zou ik wel bij willen zijn? Ja, er is heel veel over gepraat deze weken of ik er ook naartoe zou gaan. Mm -hmm. uh, maar het zijn zulke waanzinnig drukke weken uh, geweest in de politiek... dat uh, het er echt niet uh, van kon komen. Maar ik sluit niet uit dat ik volgend jaar... als er een beetje ruimte is, toch eens uh, even zelf ga kijken. Ja. Ja. Hebt, hebt u een idee gemaakt van hoe het er daaraan toe gaat? Nou, we zijn wel eens op vakantie bij de Tour in de buurt geweest. En dan krijg je wel een idee. Want dan stikt het van de campers en de caravans... en allerlei enthousiaste Nederlanders... die op zoek gaan naar de Rabobus. Ja. Dus... Uh, ik, ben daar in, ik heb wel een beetje een idee, het is uh, behoorlijk druk, vol en enthousiast. <laughs> ja, dat klopt volgens mij wel. Ja. Um, daar kunt u dan namelijk ook praten met die topsporters, want ik wil daar nog even naar terug. Daar heb ja. ik u zojuist afgebroken. Wat bespreekt u met die topsporters? Nou ja, de laatste sporters, dus de ploeg die ik gesproken heb, dat wil ik toch wel zeggen, is uh, momenteel zijn ook de Special Olympics in Athene. En daar heb ik uh, vorige week zondag de zwemploeg gesproken. En mm -hmm. uh, Die waren heel blij en heel uh, uh, tevreden over de accommodatie die ze daar ha hadden. Uh, dus dat is ook nog heel spannend hoe wij het daar doen. Ja. Uh, en het is toch ook heel gezellig, ook belangrijk. <laughs> maar wat ik verder uh, het meest mij is bijgebleven is het verhaal uh, van uh, sporters die er net mee gestopt zijn. Want dat is een enorm zwart gat... wat uh, heel veel mensen zich niet realiseren. Die denken, ah, die, dat zijn helden. Iedereen die wil die in dienst nemen. En die, uh, die kunnen hun, uh, hun werk en hun, uh, hun dag niet... Uh, die, die is overvol. Ja. En dat is dus in de praktijk helemaal niet uh, zo. Nee. En uh, ja, daar heb ik uh, verschillende gesprekken over gevoerd. Over niet zozeer hoe je als overheid uh, dat kan oppakken. Maar wel me verbaasd over hoe weinig dat in de sport dan wordt opgepakt. Dit zijn toch helden, zijn bekende Nederlanders. Iedereen, veel mensen hebben ze boven hun bed hangen. En uh, ja, dat, dat er dan uh, zo weinig is na die... Sport. Ja, topsport. en het, het lijkt dus niet zo te zijn dat het is met een, met een baan. Je stopt ermee en nou, oké, okay. nou, dan ga je niet andere dingen gelden. doen. Zo, zo werkt het niet, hè? Nee, het zal niet voor iedereen gelden. Maar um, sommige mensen zullen al lang bedacht hebben wat ze gaan doen... en die rust even uit en die gaan gewoon verder. Maar het nou ja, ik hoorde daar een aantal, ik ga geen namen noemen... wel een aantal mensen, en die heb ik ook gesproken... en daar viel me echt op van, dat had ik niet verwacht. Nee. Hey. Maar dat is er niet iets wat u op kan pakken en waar u iets mee kan? Dat is gewoon omdat u wil weten... Hoe het werkt? Nou, ik dacht wel, met mijn sport in de buurt natuurlijk... Uh, daar moet je van alles van de grond trekken... dat deze mensen daar wel een rol in kunnen spelen. En ik begrijp ook dat ze in een aantal van de initiatieven... ook een aantal topsporters zeker betrokken zijn. Uh, wat, waar heb je het verder over? Over faciliteiten. Mm -hmm. Gewoon over hele dagelijkse dingen. Van dingen die ontbreken in Nederland of die beter kunnen. Of wat ga je doen met Tialf? Dat is een heel hot item momenteel. Ja. Bij bestuurders, maar ook bij sporters. Want ja, wij zijn natuurlijk een schaatsland. We hebben daar Tialf. Maar ja, wat gaat daarmee gebeuren? Het kost ongelooflijk veel geld om dat te moderniseren. Uh, dus er daar wordt zit al de... heel lang over gepraat. Ja, maar uiteindelijk moet daar iets mee gebeuren. Dus ook sporters maken zich daar druk over. En er zijn een aantal sporters die zeiden tegen mij... Ja, waarom doe je dat eigenlijk in Friesland? Kan dat niet ergens anders? Nou ja, Dat soort gesprekken voer wat je. Wat centraler. Ja. Dus dat soort uh, gesprekken voer je. Ik, wat, wat ik ook had bij het Europees kampioenschap zwemmen. Uh, daar zag je dat uh, de, de sporters uh, met een handicap... He, bijvoorbeeld met één arm of zo, dat, die, dat de finales gevlochten werden... door de Europese kampioenschappen. Uh, en dat vond ik geweldig. En ja. de sporters ook. Die dus zeiden: dit is zo motiverend om hier gewoon uh, ja, bij datzelfde publiek uh, toegejuicht te worden. Dat, uh, ik heb dat later bij die uh, Fanny blankers Koen games in uh, Hengelo ook gezien. Het is echt heel erg goed om dat te doen. Ja. Want je ziet dat, dat daar geweldige prestaties geleverd worden. En uh, nou ja, je ma iedereen maakt er ook eens kennis mee. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. Gio Lippens, hoe gaat het in de koers? Uh, het gaat goed in de koers, want de voorsprong van de kopgroep loopt weer op... ...naar die tussensprint, want daar zagen we toch wel wat tumult in het uh, peloton. Uh, daar wilden de, de, uh, de sprinters in ieder geval goed afzetten. De tempo ging dus enorm omhoog en toen zakte die voorsprong tot uh, 3 minuten en uh, 20 seconden zo'n beetje. Maar inmiddels is de voorsprong alweer opgelopen na 4 minuten en 20 seconden. En dat gaat nog wel even door zo, want als je kijkt naar het peloton... ...dan is het uh, breed uitwaaierend over de hele weg. Je ziet al die kleuren in de zon zie je echt blikkeren daar op de weg. En we zien toch ook wat prominente renners die voorop in het peloton rijden en gezellig met elkaar keuvelen. Philippe Gilbert, de man die toch wel belang heeft, waarbij dat er flink door wordt gereden. Hij praatte met wat mannen van de Saxo-ploeg, de ploeg van Alberto Contador. En hij praatte met de wereldkampioen, met Thor Hushoff. van wie ik toch ook eigenlijk wel veel verwacht op deze, nou, toch wel wat lastige aankomst van de eerste etappe in deze Tour de France. Maar tempo, nee, dat maken ze niet. Ik denk dat de de meeste ploegen denken van, oh mega, dan gaan jullie het werk maar opklappen, de ploeg van Philippe Gilbert, want als we straks aankomen, dan gaat hetzelfde gebeuren wat in de meeste wedstrijden gebeurt, die lichtberg op opfinishen waar Philippe Gilbert nog voorin zit, dan wint hij gewoon de wedstrijd en ze hebben geen zin om zich als makke lammetjes naar de slagbank te laten leiden, vandaar dus dat het tempo helemaal stilvalt en de voorsprong met nog 94 kilometer te rijden, heel snel oploopt, nu al tot 4 minuten en 38 seconden. Bon vacances, de écoute de Radio Tour de France. Smeerges vroeg, ik loop naar beneden. In de garage zie je ook Ik taal weer bijna een dik jaar geleden. Kom, lote begon. Het giert nog neer, haar, we naar nog De dus zaal is in los en paal in de bier. Is dus rustig op stroom, geen minste bekennen. We Ziek, niemand vertellen, weet wie je samenweek er wel. Geef verhoed, gemtoeters, gembellen, geef en ik, mannen van staal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, in ja, de de over de ja, ik weet nou al wat ik wil drinken straks in hier nekje lee. Het stuk weer in 1, we moeten flink knijden. Rennen een haas. over en een de knie. Hé jaas op het stuur. Trappels draaien in de riën. hey mocht er we zien. Niemand vertellen, weet wie je samen wie De wel is voor o en de wel is voor mee. En de wolken die wijen aan ons verbeet. Hey, hey, hey, op de wereld zien. Niemand vertellen, weet wie je samen we komen al. Ik verroep Gert dus geen schembellen. Hey. Hezen met Mannen van Staal. U kunt ze live gaan zien in Radio Tour de Frans. Treden ze op. We zitten op de rustdag 18 juli, maandag 18 juli... in Valkenburg op de Kouwberg met Roen Hezen... en met Van Dikhout en met Tom van het Hek. <laughs> en uh, dat zal ik er ook meteen even bij zeggen. De week daarvoor zitten we in Utrecht op het Domplein. Ruben Heijn treedt dan op en ook Roel van Velzen. Ik zou zeggen, komt allen. Nu weer het tennis, want uh, er staan twee toppers op de baan op Wimbledon, Maria Sharapova en Petra Kvitova. Mark Brasser, de wedstrijd is net begon, begonnen. Kun je al iets zeggen over het verloop? Nou, er zijn uh, drie games gespeeld, Dione. Het is 2-1 in het voordeel van uh, Petra Kvitova. Ja, en, en zoals de verwachting eigenlijk op voorhand was, is die service is inderdaad enorm belangrijk nu al in deze partij. En niet alleen de service, ook de eerste bal. Hè. De return is ontzettend belangrijk. Uh, beide speelsters, ja, wat, toch wat moeite in hun service game. Kvitova mocht beginnen met z'n Als uh, Sharapova won de torst, maar zei tegen Kvitova, nou begin jij maar. Een verstandige keuze Dat van Sharapova, in. want Sharapova brak meteen, kwam op een 1-0 voorsprong. Ja, toen dacht ik van, uh, Sharapova, hè, die, die duikt er meteen in, die gaat het eerste tikje uitdelen. Moet ze natuurlijk wel de service houden. Nou, dat deed ze vervolgens niet. Ze werd meteen teruggebroken. 1-1. Kvitova mocht weer serveren. Kvitova die nog niet echt lekker serveert. Uh, Servicepercentage van de Tsjechische zit dik onder de 50%. Ja, ze heeft die eerste service echt wel nodig. Zeker tegen ja, zo'n fantastische speelster als Sharapova die heel goed kan retourneren. Die zijn tweede service meteen aanpakt. Uh, in de problemen weer Kvitova. Uh, ze kreeg een breakpoint tegen, maar ze hield gelukkig, zeg ik maar, uh, de service. Want oh ja, meteen weer gebroken worden in je tweede service game. Dat is natuurlijk Iets wat je niet wil, zeker niet voor een debutant als Petra Kvitova. Tweede service game van Maria Sharapova. Sharapova die goed serveert, de eerste service vaak inslaat. Dat is belangrijk, want ook Kvitova, net als Sharapova... speelt een hele goede eerste bal, speelt een hele goede eerste return. Drie games gespeeld, dus 2-1 in het voordeel van Petra Kvitova. Van Londen gaan we naar Rotterdam, want daar zijn de Nederlandse honkballers bezig in het Worldport Tournament. Ze spelen tegen Curaçao... Tel Praschard zijn ze nog steeds veel beter dan Curaçao? Ja, ze hebben geen kind aan Curaçao. De eerste wedstrijd was 6-0 voor Nederland. En nu is het al 7-0. En we zitten pas in de vierde slagbeurt. Dus het ziet er naar uit dat de wedstrijd geen negen innings gaat duren. En dat er in een eerdere fase al een eind aan komt. Als het verschil meer dan tien punten is. En nu weer twee honken bezet in die vierde slagbeurt. En Curaçao inmiddels bezig aan zijn vijfde werper. Wat ze ook proberen. Ze krijgen de Nederlandse slagploeg niet onder controle met de pitching en aan de de kant van Nederland staat David Bergman, geen enkel probleem, tegen Curaçao 7-0 in de vierde slagbeurt. Minister Edith Schippers zit hier nog altijd, gelukkig. Uh, heeft u het idee nu als minister van uh, Sport... dat u alles moet volgen, dat u overal bovenop moet zitten? Nee, dat kan ook niet. Nee. Dus, uh, dus dat uh, ambieer ik ook helemaal niet. Ik hoef ook, ook niet overal expert in te zijn. Um, maar wat ik wel belangrijk vind, is dat die grote doelstelling... die ik wel heb om meer mensen aan sport en bewegen te krijgen... ja dat ik alles aangrijp om dat uh, verhaal te vertellen, maar ook... Um, in Nederland in beweging te krijgen. Want je kunt natuurlijk overal wel spotjes voor maken en, uh, en mooie folders overschrijven, maar uiteindelijk uh, heb ik er toch uh, toe besloten om het uh, gewoon te doen. Dus te kijken hoe je echt veldjes kan aanleggen, hoe je echt daar de sportcoaches krijgt, hoe je echt de accommodaties in Nederland uh, kan verbeteren, hoe je het evenement, grote evenementen naar Nederland kan halen, om een beetje die sportspirit in het land te krijgen. Ja, Dus dat gebeurt nu? Dat gaat nu gebeuren? Ja, daar hebben we een plan voor gemaakt en, uh, en dat moet werken, dus daar, uh, daar zetten we nu de schouders onder. Ja. Ja. Uh, over die grote evenementen, nou, we kunnen het alvast wel weer even bijpakken. Ja, want we, het is ons tijdje stil geweest over de Olympische Spelen van 2018. Is, is er nog wel iets gaande? Ja. Kunnen wij zo niet volgen, maar is er iets gaande? Nou, kijk, die Olympische Spelen duren nog heel lang. He, dus uh, voordat je die naar Nederland haalt, 2028, dat duurt nog heel erg lang. Ja. Uh, de sporters die daar moeten gaan winnen, die zijn nu nog heel erg jong. Dat zijn kinderen. En waar ik het eigenlijk voor wil gebruiken is... Beste mensen, natuurlijk nemen we dat besluit nu niet. Daar is het veel te vroeg voor. Maar laten we dat nou eens gebruiken als punt op de horizon. En proberen om zowel die breedte sport... Want die kinderen die straks die medailles moeten halen... Ja, die moeten we nu aan het sporten krijgen. We moeten zorgen dat we... Uh, het is een paar keer uit gaan proberen. Dus laten we eens wat grote evenementen naar Nederland krijgen. Uh, die we daar, Zoals? Uh, He, hebt, hebt u daar ideeën over? Nou, er lopen een heleboel evenementen. De sport... Uh, die moet het initiatief nemen. Dus ik ben naar de Special Olympics geweest. Ik weet dat men heel graag wil dat we dat in Nederland gaan organiseren. Uh, ik, wil de uh, de, ik wil daar dus aan bijdragen om te zorgen dat er een onderzoek is. Is dat nou een beetje haalbaar? Uh, wat betaalt, uh, wordt er dan betaald door wie? Maar we doen ook voortdurend bids. Misschien weet u dat niet, maar we hebben aan allerlei bids meegedaan. Uh, maar ja, als je ze niet haalt, ja, dat is ook niet erg. Dan ga je gewoon uh, vrolijk door naar de volgende. Ja. En er spelen nog een aantal bids op atletiek en op uh, de Special Olympics. Olympic Olympics speelt nu een uh, bit. En uh, we krijgen volgend jaar ook weer grotere dingen naar Nederland. Maar we verliezen ook wel eens wat. We hebben de Golf, uh, de Ryder Cup, hebben we verloren van ja, Frankrijk. Ja, ja, ja. Uh, dat gebeurt ook. Goed, We gaan uh, naar het nieuws, want het is uh, half vier. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Syrische president Assad heeft de gouverneur van de stad Hama ontslagen. Daar was gisteren de grootste demonstratie tegen Assad tot nu toe. Vermoed wordt dat de gouverneur is ontslagen omdat hij niet hard genoeg tegen de demonstratie is opgetreden. En in Arnhem is het belangrijkste deel van het nieuwe centraal station opengegaan. Het tijdelijke NS-station met veel noodtrappen en omleidingen kan worden afgebroken. Het nieuwe treinstation moet in 2013 klaar zijn. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 2 kilometer file tussen Laren en Eembrugge. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Maas en Knopend Oude Rijn, nog steeds 7 kilometer door werkzaamheden. Verkeer richting Utrecht kan op de A2 beter omrijden via Hilversum, de A1 en de A27. A6 Muiden richting Lelystad. Er was een ongeluk gebeurd tussen Almere stad en Knopend Almere nu nog 3 kilometer file. En ook door een ongeluk op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij Heemskerk, is de oprit Heemskerk dicht. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Nummer 99. Je ne plus en sous. I'm not afraid of Maar ze Dat was uh, Wouter Levenbach. Ja, echt waar. Geboren in Amsterdam. Uh, en hij schakelde over van Nederlandstalig naar Fransstalig. Ging ook in Frankrijk wonen en daar werd hij zeer populair. Ook als televisiepresentator trouwens. Dave was dit natuurlijk met Du Côté de Chez Soin. Hij staat dus op nummer 99 in onze Radiotour Top 100. Uh, we komen Dave straks ook nog tegen hoor. Later deze weken. Hij staat namelijk ook op nummer 59 met Danse Maintenant. U kunt uh, de hele Top 100 bekijken. Via uh, www.radio1.nl. Er is dus niks geheims aan. <laughs> want we weten al wie er op nummer 1 staat. <middels> Gio Lippens, hoe gaat het met de koplopers? Loopt de voorsprong op of af? Hij loopt nu weer af. Want we hadden een voorsprong van 4,5 minuten. Dat had alles te maken met het gebabbel aan kop van het peloton. We zagen een paar mooie kampioenstrijders, de wereldkampioen Torhus of de Belgische kampioen Philippe Joubert. we zagen ook nog de kerstverse Zwitserse kampioen op de weg, Fabian Cancellara. En die waren allemaal met elkaar aan het babbelen. Maar uiteindelijk is er toch besloten dat er weer gereden gaat worden. in achtervolging op die drie koplopers. Ik noem nog maar een keer de namen: Jeremy Roy, Perique Kimeneur, twee Fransen en dan de Nederlandse. Lieve Westra uit Friesland afkomstig. Hij wil wat laten zien in deze toer, waarin uh, vakantolei in elk geval als een avonturiersploeg aan de start is verschenen. De voorsprong is inmiddels teruggelopen tot 3 minuten en 18 seconden. Het heeft alles te maken met het feit dat het vooral de ploeg van Gilbert is die het tempo hoog uh, houdt. We zien uh, Jurgen van der Wallen daar aan de leiding rijden met een gehavend shirt. Uh, bij zijn schouder is dat shirt helemaal uh, weg uh, ja, geschroeid eigenlijk door die valpartijen van zojuist. En dan zien we ook Jens Vogel de man van, uit de ploeg van de boertjes Schlek zien we daar rijden uit die Luxemburgse ploeg van Leo Paar. Dat zijn de mannen die op dit moment het tempo maken. Maar het tempo zakt dan weer op het moment dat ik het zeg. Omdat de etensakjes worden uitgereikt. En dat betekent toch altijd eventjes oppassen geblazen. Dan moeten de renners even attent zijn. En dan merk je meteen dat het tempo weer een stukje terugzakt. Zodat de kopgroep weer wat meer voorsprong kan nemen. We hebben nog flink wat kilometers te rijden. 84 kilometers in een Heerlijke temperatuur, 26 graden is het in de, de Vendée. Mooie Franse land, vlakbij de Atlantische Oceaan. Op weg naar die Mont des Alouettes. En hier beginnen de toeschouwers langzamerhand toe te stromen. Hier begint het langzamerhand vol te lopen. En als ik dan uit het hokje kijk, de commentaarpositie... dan kijk ik in de vechten naar het vlakke land waar de renners straks moeten aankomen. En dan die laatste twee kilometer, daar gaat het even berg op. Ongeveer 100 kilometer klimmen in twee kilometer. 100 meter klimmen, 100 kilometer zou wel heel veel zijn, maar 100 meter klimmen. In twee kilometer uh, lengte. Dat is dus niet al te stijl. De renners zullen hier straks de finale haak moeten maken. Drie minuten en 19 seconden is de voorsprong van de kopkampers. Minister Schippers, hebt u zelf aan sport gedaan? Niet aan fietsen, dat weten we al. Ja. Iets nou anders. ja, heen en terug naar school. Ja. Maar, uh, uh, vroeger heel fanatiek, paarden, paardensport, dressuur. Ja. Dat heb ik echt heel fanatiek gedaan. Ik bedoel, uh, in ons gezin was maar één ding belangrijk. En dat was paardrijden. Uh, vervolgens ben ik gaan studeren. Toen heb ik geroeid. Ja. Uh, daarna ben bij, ik ook Bij een studentenvereniging. Bij een studentenvereniging. Uh, ook niet top hoor, gewoon voor de, voor de lol. Maar toch wel redelijk, uh, redelijk fanatiek. En uh, ja, momenteel is het een beetje tennis en hardlopen. Omdat mm -hmm. je dat heel makkelijk uh, even kan afspreken. en niet zo afhankelijk bent van anderen. Maar dat dressuur was, was voor u uh, heel belangrijk? Ja, het was mijn leven eigenlijk. Ja, ik deed school er een beetje bij en ik wilde eh, daar echt de top in bereiken. En daar heb ik ook eh, heel veel voor opzij gezet. Ja? Ja. Alles? Alles eigenlijk, ja. Maar dat klinkt ja. als, uh, u was echt vastbesloten om topsporter te worden, ja. zelf. ja. Maar als je topsporter wil worden in de paardensport... dan moet je uh, in ieder geval heel veel talent hebben. Dat had ik wat minder. Uh, ben ik bang. Uh, en veel geld. Want je bent ook afhankelijk van een heel goed paard. Dus uh, het ging uh, vrij aardig. Maar uh, om echt de top te uh, halen, daar was ik gewoon niet goed genoeg voor. En dat lag aan het talent? Of had dat misschien ook met... Wat je vaak hoort bij topsporters met doorzettingsvermogen, mentaliteit, altijd heel belangrijk. Had het daar ook iets mee te maken? Nou, misschien was ik meer te gefocust dan te weinig. Uh, ik heb de neiging om, als ik iets echt wil, om echt door te gaan tot het gaatje. Mm -hmm. Dat heb ik overigens daar met, met die dressuursport ook gedaan. Maar dat zou voor een topsporter perfect zijn. <coughs> ja, ja, maar misschien dat er ook iets te veel druk op staat... Je moet ook uh, dat een beetje kunnen loslaten. Kunnen relativeren is ook, denk ik, in topsport ook wel belangrijk. Op de juiste momenten. Maar ik denk gewoon dat mijn talent niet toereikend was. Vindt u het jammer dat dat niet gelukt is? Nu niet. Nee? Helemaal niet. Nee, toen wel. Vond ik het vreselijk. Ja. Wie, wie heeft dan de knoop doorgehakt? Was er een moment dat iemand zei... Uh, niet goed genoeg. Klaar? Nou, uiteindelijk uh, heb ik dat zelf uh, gedaan. Uh, toen ik een jaar of... Uh, 18 was, denk ik. Toen dacht ik, nou, ik ga terug naar school. Ik ga het maar eens op een andere, op een andere manier proberen. Maar wat, wat had u er allemaal voor aan de kant gezet dan? Nou, ik dacht, ik uh, ga eerst uh, schakelijk terug naar de HAVO. Want dan ben ik een jaar eerder klaar. En dan kan ik een jaar eerder fulltime uh, sporten. En uh, ik ben ook direct na de HAVO uh, echt fulltime uh, aan de gang gegaan. En... Uh, ja, toen, is, toen hebben verschillende mensen ook wel gestuurd door mijn ouders... denk ik, met mij gesproken van, uh, is dat nou eigenlijk wel handig? Het is een heel hard leven, een paardensport. Als je niet geld hebt waarbij je heel veel organiseert... waardoor het voor je gebeurt, moet je heel erg hard als vrouw. Zeker is het fysiek ook heel zwaar. Mm -hmm. En uh, ja, ja, uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen... weet je, laat ik het als hobby doen. Dat is ook leuk. En dat is een enorme, enorme stap is dat. Ja. Heb van in je hoofd gedaan. Ja, dat wil ja. ik zeggen. Van in je hoofd uh, misschien al richting topsport gaan. en uh, vervolgens naar hobby. Ja. Nou, naar studeren. En dan als je studeert, dan heb je een beurs. en dan heb je geen geld voor uh, paardensport. Dus ik, ik ben echt gewoon rigoureus gekapt. Hmm. U zegt, uh, ik heb daar jaren over gedaan. Hoe, hoe, hoe, hoe ging dat dan? Nou, als je echt een uh, doel hebt waar je fanatiek voor uh, werkt en voor traint... dan is het moeilijk om het los te laten. Want je, je wil dat. Yeah. Daar zit je passie, daar zit eigenlijk alles. En daar, dat is een, een, uh, ja, daar, daar knok je eigenlijk jaren voor. Want dat heb ik ook jaren gedaan. Dat je echt, uh, nou ja, niet op vakantie, uh, alles gericht op de panensport... Yeah. En dan op een gegeven moment begint er wel iets te kruipen... waarvan je denkt, ik weet niet of ik op de goede weg zit. En uiteindelijk, tot je dat besluit neemt... ja, daar heb ik wel een paar jaar over gedaan. U hebt, u hebt nu een goede baan, maar hebt u nog wel eens het idee... Uh, dat u uh, wat jaloerse gevoelens <laughs> koestert naar topsporters? Nee, maar ik, vind, uh, ik voel me wel, uh, als zij zo voor zo'n wedstrijd staan... dan voel ik wel mee met wat zij voelen. Namelijk, je hebt er alles voor gegeven om daar te staan... Je hebt één focuspunt. Je, bent helemaal, uh, je hebt alles doorgenomen en getraind. en honderd keer over, honderdduizend keer over. om het nog beter te kunnen. Dus uh, ja, daar voel ik me wel mee verwant. Nou ja, zij zijn beter in hun sport dan ik in de mijne. En zij staan er wel. Top. Ik echt een in mogen. Zo gaaf is dat. <lacht> en dan kan ik alleen maar zeggen dat de rillingen nog over mijn rug lopen. Really like oh baby, be Body. Oh, no. I'm on tonight, you know my hips right. don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension hey. Don't you see, baby, this is perfection Hey, girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing yeah. And when you walk up on the dance floor Nobody can add it to The way you move your body yeah. move. And everything's so unexpected The way you right and lift it So you can keep on shaking yeah. it She can dance like this. Yeah. She make up her head, wanna see Spanish. Come on, say I'm it got because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise please. and keep oh, on please. reading the signs of my body. Yeah, right. I'm all you know my force, right. don't lie. And I'm starting to feel your joy. Come on, let's go. Real slow. Yeah. Don't you see that yes, no. he is perfect.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 CIA fantasy, a refugee oh. like me back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I go back like when pop carry crates for Humpty Hump, we lead hey. a whole club yeah. busy. Why oh, the CIA I'm when, when I watch the Colombians and Haitians, they're I, I ain't good. guilty, it's some musical transaction. Oh. Oh. Oh, Boop, bo zoop, bo bo no more do we snatch rope, refugees run the seas cause we on our own boat, I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. And when let's go real slow, baby like this is perfect. oh you know I'm on. Let's fight. The attention, attention, baby like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. My hips don't lie, zegt mevrouw Piquet, volgens mij een spelersvrouw, ook wel Shakira genoemd. We gaan naar de Wimbledon-finale tussen Maria Sharapova en Petra Kvitova. Mark Brasser, hoe gaat het met de service van Sharapova? Nou, niet zo, niet zo best, Dione. Vier dubbele fouten heeft ze al, alweer geslagen, Maria Sharapova. Er komt veel aan op de tweede service en die wordt door Kvitova vol aangepakt. Ja, twee van die dubbele fouten van Sharapova bij een stand van 3-2. Ze kwam door één dubbele fout op breakpoint tegen. En, en op dat breakpoint sloeg ze de, de, de, nog een dubbele fout. Twee achter elkaar dus. En daardoor leverden ze zomaar de game in. Het werd 14 voor Kvitova. Kvitova die vervolgens wel haar service, service hield en dus op een 5-2 voorsprong kwam. En nu uh, zelfs uh, setpoint heeft. Ja, het, is, het momentum zoals dat zo mooi heet ligt, ligt bij de Tsjechische. Die, die, die fantastisch speelt, die optimaal profiteert van die, van die wankele service van Sharapova. Heel veel tweede services dus van Sharapova. De eerste service, nou ja, als hij goed is dan, dan komt hij ook niet heel erg door. Ja, en Kvitova die pakt die ballen gewoon meteen vol aan. Er wordt heel vlak gespeeld, veel tempo gemaakt vanaf de baseline. Terwijl uh, Maria Sharapova nu een ace slaat dus het, het setpoint checkpoint wegwerkt maar dat ze in de problemen is Sharapova ja dat is wel duidelijk. Vue de ma fenêtre avec des bâtiments. vas-y viens chez moi on regardera par la fenêtre. On comprendra pourquoi je rigole, pourquoi je crains, pourquoi je rêve, pourquoi j'espère. Carte postale. Een aanzichtkaart uit de Tour van Jeroen Willaard. Ja ook dit jaar is hij er gelukkig weer. De kaartpostaal Jeroen Willaard neemt ons mee. Naar een bijzondere locatie langs het parcours in de Ronde van Frankrijk. Uh, Jeroen, uh, bonjour. Ah, bien, uh, bonjour, ça va? Ah, oui, ça va, ah. merci. Ja. Waar sta je nu, Jeroen? Nou, ik zit uh, op de finish na een dag vol avonturen in zon en zee. In vakanties met 27 graden hitte in de zon. Met ja, een... ja, ja, rub it in, rub it in. Nee, ja, maar jullie niet. Nee, <laughs> nou, Jeroen. Zoals het op een goede Het is, hier lekker weer hoor. En het humeur is goed. Bonne, bonne vacances. Zo stond het zelfs op de voorpagina van uh, l'équipe. Boven een foto van de renners die uh, gisteren nog even trainden op die Passage du Gua. Nou is alles al over gezegd. Ik ben er overheen gereden. Het was ongelooflijk droog daar. Niks om Niks te Nee, hey, het was dus, er dus zelfs op het eind even stoffig. Terwijl gistermiddag om half vijf daar nog twee meter water boven dat wegdek zag staan. Tja, zomer, zon, betekent ook files vandaag, Dionne. Bij Valence moet je niet zijn als Nederlander. Vertraging Montelimar valence naar de Franse zuidkust. Zo'n anderhalf uur. Maar ook file in de tour in de reclamecaravaan. Poeh, wel even moeite gehad om hier te komen. Met... Ook nog een klein uur geleden een bijna ongeval in tussen de bomen in de schaduw. Ineens het silhouet van een jongetje dat oversteekt vlak voor zo'n auto uit de reclamekaravaan dat van alles naar buiten gooit. Verschrikte moeder die dat joch weer in handen kreeg. En bij mij alles in de auto vooruit van de stoel gevallen. De recorder, het routeboek. Gelukkig ook ik op tijd in de remmen. Daar dus geen discussie meer over. Maar wel over de affaires, toch, ja, Dionne? Die zijn er, hè? Wat vind jij nou het interessantste? Is Kaan of komt door? Nou, even komt door... Vandaag komt dat, even komt dat door. Doen we vandaag komt dat door. Ja, voortdurend uh, toch weer discussie. Ook allemaal vragen van buitenlandse zenders aan Christian Prudhomme... hoe dat toch zat met dat uitfluiten van de arme Spanjaard donderdagavond... In, uh, bij de presentatie in de Arena in Puy du Fou. Die toch, dat toch heel bedoeld is als, als educatief. Zo'n mooie nagebouwde Romeinse tempel. En daar komt de Spanjaard en die krijgt van 7.000 Fransen om zijn oren. Uit een enquête is ook gebeurd... Bleken, uh, van een regionaal radiostation dat 63% van de Fransen hem er eigenlijk liever niet bij hebben. Al die Fransen die zo dol zijn op de vrijlating van Strauss Kahn. <tiedacht> ja. wil, wil die zelf nog wel rijden dan? Lijkt me niet prettig voor Contador. Of Contador? <tiedacht> Contador. <tiedacht> Strauss Kahn, daar zijn ze bij de Franse socialisten als de dood voor dat hij toch weer voor president gaat. Contador las ik in leekiep. Hij had eigenlijk helemaal niet zo'n zin in deze tour, Maar ja, krijgt 5 miljoen op zijn bankrekening van Saxo Bank en Bjarne Ries. moet gewoon aan het werk hier in de hitte. En straks aankomen ja, hier in, Mon, in de, de, de Zalouet, hier de, de Mont de Salouette Hier de Mont de berg van de Leeuwerikken, letterlijk. Boven Les Herbiers, een beetje economische groeikern. Die boven op zijn top nog twee oude industriële windmolentjes heeft. En een kapelletje. Eigenlijk nogal... Boeren simpel. Maar dan toch weer heel interessant als je weet... dat dit het belangrijkste strijdtoneel is geweest in de oorlog tegen de Republikeinen. Toen de boeren van de Vendée in opstand kwamen tegen de mannen van de guillotines. Ze hebben het geweten. Tienduizenden slachtoffers werden er gemaakt door de Republikeinse soldaten. Vrouwen en kinderen werden niet gespaard. Het zal er straks bij de finish een stuk minder bloedig toegaan... Gelukkig. Dank je wel, Jeroen. Mag ik nog even de groeten doen? Heel snel. Aan Jan de Graaf, jouw vader. Oh. Hij heeft het verdiend. Dank je wel, namens ons pap. We gaan naar een finale van Wimbledon. De eerste set. Ja, is die al gespeeld? Ja, die is gespeeld, Jon. en die is met 6-3 gewonnen door Petra Kvitova, die een, een hele sterke indruk maakte in die eerste set. Ik uh, schaap, uh, uh, schaap, voor het ja. eerst in een Grand Slam finale, voor het eerst op Wimbledon, uh, meteen je service verliezen. Nou, ja, dat doet veel met zo'n speelster, maar ze bleef ijzig kalm en, en, en ze brak Sharapova dus op het goede moment. Sharapova had dat aan zichzelf te wijten, sloeg gewoon te veel dubbele fouten. En daarmee is de eerste set 6-3 gewonnen door Petra Kvitova. Het is wel de vraag of ze dit niveau vast kan houden. De Tsjechische. We zagen in de halve finale ook dat ze dan in de tweede set gewoon helemaal Wegzakte. Maar goed, we gaan het zien in, uh, in die tweede set hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt. Sharapova begint in ieder geval die tweede set met serveren... en weet dat ze beter moet gaan serveren om het Kvitova echt uh, moeilijk te maken. Heb ik nog één vraag voor de minister, Dione, als het mag. Ik hoorde dat ze van tennis hield. Heeft zij een favoriete in deze partij? Minister Schippers? Nou, ik vind uh, als je terugkomt... Uh, uh, het is nu ook de underdog, uh, zie ik, in, uh, na deze eerste. Uh, dus Sharapova, daar uh, ben ik... Uh, voor ja, terugkomen naar lange blessure. 2004 ja. heeft ze Riemelden gewonnen. Ja, de minister is voor Sharapova. Nou, dat is, vind ik een, een verstandige keuze. <laughs> ja. ja. Dankjewel, Mark. Ja. Lippens in de koers. De koplopers. Ik ben ook voor Sharapova trouwens, ja. dat even gezegd. Dat had en ik moeten vragen. Ja. ja, maar ik ben ook ontzettend blij dat die wielrenners niet zo kreunen. Want anders zou het echt één pandemonium zijn in de wedstrijd. We hebben drie koplopers. Voorsprong, drie minuten en 45 seconden. Nog 73,5 kilometer te rijden. En je ziet toch nog steeds die organisatie bij die omega Lotto ploeg De ploeg van Philippe Gilbert, een van de grote favorieten. We kregen net via internet even de tips door van Greg Henderson. Ook zo'n goede sprinter die er niet bij is trouwens in deze tour. En hij tipt naast Husshoff, tikt die Boasson Hagen, Rogas, de Spanjaard, de Spaanse kampioen. Dan hebben we met en Borut Bozic van de Leiproeg voor de overwinning hier op de Mont des Alouettes. Dankjewel, Gio. Dan naar Rotterdam, naar het Worldport Tournament. Dan hebben we het natuurlijk over honkbal. Nederland, Curaçao, Theo Plasjaar. Aan het begin van de zesde slagbeurt met Nederland opnieuw aan slag. Het Nederlands team bestaande uit spelers uit de Nederlandse hoofdklasse. Geen buitenlandse profs erin. Heeft geen enkel probleem met dit team van Curaçao. De stand inmiddels opgelopen tot 8-0 voor Nederland. Dankjewel, Theo Minister Schippers, u moet ook ineens overal mening over hebben. Over elke sportwedstrijd. En over, u moet favorieten hebben. Ja, maar als ik ze niet heb, dan geef ik het ook eerlijk aan, hoor. Ja. Ja. ja. Um, hoe is het nu met het toergevoel? Hebben we, hebben we dat toergevoel nog een beetje aangewakkerd bij de minister? Nou, zeker jij, want jij is pad van je stoel af, dus dat is wel <laughs> aanstekelijk, moet ik zeggen. En um, uh, hebt u met een ook nog een beetje naar, naar want we kijken hier natuurlijk de etappen. Hebt u met een ook nog een beetje gekeken? Ik heb een beetje gekeken en ik dacht ook aan iets anders, en dat is, het is ook mega Frankrijk promotie, Zo'n ja. evenement. Ja. Want mensen zeggen wel eens tegen mij van, het ja, kabinet bezuinigt enorm, maar er gaat meer geld naar sport. Vind je dat verantwoord? Dan zeg ik ja, sport is vanuit gezondheidsoogpunt heel belangrijk. Maar als je ziet wat zo'n tour voor Frankrijk doet uh, in de wereld, hey, iedereen maakt zo'n uitzending, je doet nog eens iets om die tour heen, uh, je krijgt toch het gevoel van jeetje, ik heb echt zin om naar Frankrijk te gaan mm -hmm. als je zo kijkt. Dus uh, uh, daarom is het ook belangrijk dat we die economische betekenis van sport uh, goed blijven zien. Wordt sport wel door iedereen serieus genomen? Ja, Laten we is. zeggen in de Tweede Kamer. Dat is even belangrijk. Nou, de, de, in de Tweede Kamer wordt er behoorlijk fanatiek uh, aan sport gedaan. Uh, en zijn er hele fanatieke sportwoordvoerders die uh, heel betrokken zijn. Mm -hmm. Dus uh, het is een belangrijk gespreksonderwerp. Iedereen vindt het ook wel uh, een belangrijk onderwerp van beleid. Maar ja, we zitten in een tijd waarin heel veel geld uh, overal weggehaald wordt. Omdat we dat huishoudboekje van Nederland op orde willen krijgen. Maar niet bij de sport. Bij de sport gaat er extra geld naartoe omdat ik het uh, van groot belang vind dat wij onze, niet alleen onze kinderen... Uh, aan het sport krijgen en houden, maar ook als je naar ouderen ziet... en je leest onderzoeken, dan zie je dat je, na 65... neemt het zo af wat mensen sporten. Ja. Dus ik vind het vanuit volksgezondheidsbelang. Uh, uh, maar als ik zo uh, die, die, die tour zie, dan denk ik... ja, kijk, het is ook gewoon landpromotie. Het is ook gewoon verdienen. Nou, dan kunnen we weer investeren in sport. Dank u wel. Mevrouw Edith Schippers, de minister, was hier te gast... Dit was het uh, einde van dit uur van Radio Tour de France. Ik maak heel graag plaats voor het eerst dit jaar... voor Tom van het Hek en Aard Vierhouten. Jongens, jullie kunnen gaan zitten, hoor. Jullie zijn bijna aan de beurt. Van 4 tot 6 uh, is het nog vandaag. Heel veel plezier met uh, de eerste dag van Radio Tour de France. We zijn er weer. Tot morgen. Dat uh, geldt voor mij. Dag. Zuid-Soedan maakt zich op voor een groot feest. Na decennia van burgeroorlog scheidt het zuiden zich af van het noorden. Een heugelijk moment. Maar hoeveel valt er eigenlijk te vieren? Is dit ook echt een emotioneel moment? Ik zag echt ja, dat mensen geraakt waren. Is dat ook voor u zo? Morgenavond tussen 7 en 8 bij Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws.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 Dit is Radio 1.